Je weet toch wat ze zeggen hè? God heeft de garnalen geschapen en de duivel heeft er achteraf cholesterol aan toegevoegd. Ja, ik dacht anders dat zal hem ook redelijk hè? Nee nee nee, nee. rookte zal hem niet, hè, commissaris. Af enfin, dat moet ik me toch laten wijsmaken. En komt er nog goed uit? Want ik ben er verzot op. Bon. En nu, wat betreft die brief? Ja, wij kunnen het ons niet permitteren die te negeren.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 Ik maar toch... En ik... Nee, nee, liever niet zo door zo'n park, zeg. dat toch... Pas op, pas op, pas op. Pas op, pas op. Misschien zit het er wel... Oh, maar... kom je, niet moet... Ja, maar, wat doet dat dan daar bij je struikje? Wacht, wacht, wacht. hier, ik wacht helemaal niet te lang. Kom, Kom, kom. Ja. Godver, godverdomme! Ja, wat hier? Hey, nee, de vriend. Ah, nee, maar zo, die slaapt. Die slaapt. Nee, nee, nee. Hey. Ah. Is dit, zeg. meneer. Hallo, meneer. Hé! hey, oh. hey. Johan, Johan, we moeten, we moeten gaan bellen, Bellen, Bellen, bellen. Kan oh, oh, Nee. nee. Ja, de